7 uur. Iselot Thomasen met het NOS Journaal. 80% van de scholen kiest voor hele lesdagen en geeft daarmee gehoor aan een dringend advies van minister Slop, blijkt uit een enquête van de NOS. 10% gaat van de volgende week halve dagen open. De overige 10% kiest voor een tussenvariant of gaat helemaal open vanwege speciaal onderwijs. Per dag mag maximaal de helft van de leerlingen op school zijn. Scholen die toch voor halve dagen kiezen, doen dat onder meer vanwege de leerlingen in een kwetsbare thuissituatie die ze beter in de gaten kunnen houden als ze die elke dag even zien. Op de eerste dag van een grootschalige inzamelingsactie voor de ontwikkeling van een betaalbaar vaccin tegen het coronavirus is al bijna 7,5 miljard euro opgehaald. De actie is een initiatief van de EU en een aantal andere landen als Canada en Saoedi-Arabië. Wereldleiders en goede doelen gaven het startschot voor de actie tijdens een online-conferentie. Nederland heeft 192 miljoen euro toegezegd, waarvan 50 miljoen euro voor de ontwikkeling van het vaccin. De rest is bedoeld voor meer onderzoek naar het virus. Over een uur wordt in heel Nederland twee minuten stilte gehouden voor alle Nederlandse oorlogsslachtoffers sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Vanwege de coronamaatregelen is er geen publiek welkom op de Dam in Amsterdam. Wel leggen koning Willem-Alexander en koningin Maxima een krans... en houdt de koning een toespraak. Schrijver Arnold Grunberg spreekt in een lege nieuwe kerk in Amsterdam... de 4 mei-lezing uit. Britse en Keniaanse onderzoekers hebben een microbe ontdekt... die voorkomt dat muggen geïnfecteerd worden door malaria. Ze kunnen de malaria-parasiet dan ook niet overbrengen op mensen... De ontdekking van de piepkleine schimmel kan een grote rol spelen bij het indammen van de ziekte. Ieder jaar overlijden er zeker 400.000 mensen aan malaria. Het weer vanavond en vannacht helder, landinwaarts koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen zonnig en droog, alleen in het noorden wat wolken, door 13 tot 17 graden. Dit was het NOR. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Door het coronavirus is onze programmering gewijzigd. Volg ZFM Text TV, Psycho, Kanaal 40 of onze andere media... zoals de ZFM-app en site voor het laatste Zandvoortse coronanieuws. Vrijheid. Vijf oorlogsjaren waren we het kwijt. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers...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 We'll okay. be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 Money.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 ZFM, ZFM. Night, you can't say what you won't do, cause you know that you're just mine. I'm alive this evening, it was love at first sight. I've been Saturday. I won't run away this time. That's all I wanna know, but if I was to say, I'll forget it.